Goedenacht en hartelijk welkom bij het tweede uur van Casaluna. Als u het eerste uur heeft gemist, we hebben het uh, gehad over de enorme leegstand van kantoorgebouwen en ook steeds meer winkels. En uh, zochten samen met de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest naar oplossingen. Als u het gesprek terug wilt luisteren of misschien wilt weten wie de komende dagen te gast zijn, dan moet u zich uh, abonne abonneren op onze nieuwsbrief en dat kunt u doen via onze site. Natuurlijk vinden we het sowieso leuk om reacties te krijgen. Dus laat even een berichtje achter op onze Facebookpagina of Twitter met hashtag Casaluna. Dat is de afgelopen uur ook druk gebeurd uh, in reacties. ...actie op Maarten van Poel geeft. Dus bedankt daarvoor en ga er gewoon mee door. Een van de oplossingen die we bespraken om die leegstand aan te pakken van de kantoren... ...is om nieuwe functies te vinden voor dit soort gebouwen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan hotels, maar ook aan huisvesting. Woningen voor studenten bijvoorbeeld. Zijn ze druk mee bezig. En dat is natuurlijk best wel bijzonder om in zo'n soort pand te wonen. Nou, daarom wil ik graag van u weten dit uur. Woont of werkt u in een bijzonder gebouw... Laat dat dan weten en bel met 0800-1121. Dus 0800-1121. mailtje sturen kan ook naar kazaluna.ncrv.nl. Een paar jaar geleden ben ik zelf uh, in een kerk in Maastricht geweest... En die kerk hebben ze omgebouwd tot een appartementencomplex. Nou, dat is echt fantastisch als je dan dus woont in een gebouw... met enorme glas-in-loodramen, en waar je echt die sfeer nog voelt. En hadden ze dan prachtige studiootjes in gemaakt. En vroeger had ik een paar vrienden die in een basisschool woonden. Dat was ook erg leuk. Moet je je voorstellen hoe groot je woonkamer dan is. Ten grootte van een heel klaslokaal. Echt fantastisch om een keertje daar te zijn. De oude Van Helle fabriek in Rotterdam die is natuurlijk juist in gebruik genomen... door tal van kleine creatieve bedrijfjes. Maar wel een bijzonder gebouw met veel historie. Dus woont u nou in een kerk, een oud kantoor, een voormalige fabriekshal, een pakhuis, een oude school, een gevangenis? Nou ja, iets waar ik niet direct aan denk. Bel dan 0800 1121 of mail naar kazaluna Er zijn wat mensen die ook hebben meegedacht over het eerste uur, namelijk oplossingen voor die uh, kantoorleegstand. Adrie heeft een oplossing. Goeienacht. Ja, goe ja. Ik, ik, uh, ik, ik zit al bij een tante tegenwoordig, die zit in een kerkje. Maar goed, het, het doet Pardon? nog even veel pijn. Die? <laughs> maar dat, dat is zijde, maar ik, ik luister naar meneer Van Poelgeest en die heeft het over een bestemmingsplan. Mm -hmm. Maar je kan een bestemmingsplan, kan je, dat is dus voor een gedeelte van een wijk waar er gebeurtenissen zijn, dus half-industrie of handelsindustrie. Maar die bestemmingsplannen die zijn te eenzijdig. En dan moet er moet een gemaleerdheid komen in die bestemmingsplannen. Hij heeft het over de uh, zeg maar, uh, zuidoost, in de oude gebouw Fokker. Dus als je zo'n gebouw met al dat glas erop, dat kan je strippen. Ja. En als het gestript is, dan staat er een, dan staat er dus, uh, zeg maar een betonnen, betonnen bak met allemaal gaten erin. Mm -hmm. En die, dat, die betonnen bak, dan ga je lekker naar het oosten van het land. En dan ga je naar zo'n bouwen. Die zetten in zes weken zetten ze een, een vrijstaand huisje neer. Als je grond hebt. En het kost helemaal zeg 80.000 euro. Maar je moet naar zo'n bouwen gaan. Het kantoor strippen. En dan maak je er gewoon een, een soort prefab kaskoofwet van. En die verkoop je dan als starters. Klaar ben je. Maar dat is toch ook wat uh, een van de dingen waar de wethouder mee bezig is. Namelijk ja, andere bestemmingsplannen wet... maken. En dan maar dus de, de wethouder... functie van het gebouw veranderen. Ja, maar de wethouder heeft het over een bestemmingsplan. Maar je kan niet voor één pand de bestemming veranderen. Want dan val je weer in allerlei milieuwetten en geluidswetten. Ja. Maar dat is precies dit, wat hij dat... zei. Het, is in bepaalde... het gaat om hele gebieden natuurlijk. Waar bijvoorbeeld ja. in Slotenvaart, waar het over ging. Ja, dat is niet één ja, gebouw. Dat ken ik. Dat ken ik. Ik, ik, ik heb dat tegenover het confectiecentrum. Ook een, uh, een gebouw die strippen. Nou, dat, dat gaat heel makkelijk en het gaat snel en het is goedkoop. Ja. En het is ook... ook je, je moet een standaard pakket erin zetten. En, maar het gaat om het bestemmingsplan. Die bestemmingsplannen moeten gemaleerd zijn. Want je mag niet bouwen bijvoorbeeld in een groen gebied. Maar je mag wel een dienstwoning neerzetten. Snap je dat of niet? Ja, ik snap dus je mag het. bouwen, maar je mag wel een dienstwoning is. Dus, dus er moeten gemaleerdheid komen in bestemmingsplannen. Okay. Dat wou ik zeggen. Nou, duidelijk. Bedankt. Maar ja. ja. woon je zelf toevallig in een bijzonder pand of gebouw? Nou, ik, nou, ik woon in, in een wijk. En er staan 1350 woningen. ja. En er zouden er 6500 komen. En okay. dat is in, We in Wees. In Wees was een overloopgebied in de jaren 70... van de restindustrieën van Amsterdam. Ja. Zoals uh, in het centrum Drijfhoud, de stoffenhandels rond de Eitunnel. En daar, daar is dus een industrieterrein gegroeid. En alleen, ja, woningen voor de mensen zijn er niet. En iedereen loopt te janken van je mag daar niet bouwen. En er staan vijf boerderijen die als boerenbedrijf weinig zijn. Dat lijkt een meer autosloperijen als dat het... Uh... ...nog groen gebied is. Dus er moet duidelijkheid komen in de bestemmingsplannen. Ja. En dus is voor heel Nederland. Maar het komt er dus op neer dat waar er dus meer dan 6.000 woningen zouden zijn... ...zijn er maar 1350 gebouwd. Is het een beetje kaal om u heen, of niet? Nou, er staat één snakbar. Daar ga ja. ik wel eens naartoe. En nu hoor ik iemand zuchten. Maar één sporthal en een sparwinkel die iedereen natuurlijk te duur vindt. Weet je wel. Dus, nou, dat is dat is het. dus dat is het. Kijk, dus zeg het nog duidelijk, hm. hè? Nou, het is een duidelijk verhaal. Bedankt voor maar, het bellen. Maar ik, ik blijf al bij die spaar gaan, want het zijn hartstikke harde mensen. Goed zo. Dus. Je moet altijd je eigen lokale onderneming een beetje steunen, hè? Ja, ja, ja. Vind ik ook. Maar het heeft dus gemaakt, te maken met de gemaleerdheid ja. in de praktijk, in de bestemming. Duidelijk, Adrie. Dat heb je een paar ja? keer gezegd. Okay. Nu. Bedankt. Okay. Dag hoor. 0800-1121, er zijn wat mensen die graag willen reageren op de wethouder. Dat mag, maar ik wil het ook graag hebben over of u nou in een bijzonder gebouw woont. Naar aanleiding van kantoren die nu verbouwd gaan worden tot hotels of tot studentenwoningen... En er zijn vast wel, ik hoorde de, Van Poelgeest... dus de wethouder die we net te gast hadden... die begon zelf, toen hij hoorde dat we het hierover gingen hebben... zei hij, ja, je hebt in Amsterdam ook veel van die oude brugwachtershuisjes. En daar zijn ze nu mee bezig om daar ook hotelkamers van te maken. Dus dan kun je overnachten in zo'n brug, brugwachtershuisje. Dat lijkt me ontzettend leuk en interessant. Dus dat soort bijzondere gebouwen waar je in kunt wonen of slapen... Nou, daar wil ik graag uh, verhalen van u over horen. Oude stationsgebouwtjes bijvoorbeeld. kan ik me ook iets bij voorstellen... dat het erg bijzonder is om te wonen. Vincent, hangt ook aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Over het wonen of over de wethouder? Wat zeg je? Over de wethouder geloof ik ook, hè? Ja? Ja, vertel. Nee, kijk, het, het, uh, 50 jaar geleden daar kwam ik uh, veel op Wittenburg. Dat was een bepaald schoolgebouw waar veel kunstenaars zaten... die daar ook woonden en hun atelier hadden. En als, goed, als kind vond ik het wel heerlijk om daar te komen... omdat de omgeving zo anders was dan... Gewoon bij mezelf thuis. Ja. Hoog en, en, en ruim, weet je wel. en, en Dus uh, daar had een schoolgebouw had een hele andere functie gekregen. Dus dat eventjes wat betreft dat een kantoorgebouw ja. ook heel goed een andere functie kan krijgen. Ja. Maar eventjes op het punt van die van poolgeesten die houden. Mm. Kijk, de hele shit waar we nu in zitten is gekomen. Doordat de gemeente Amsterdam, en waar hij dus als wethouder mede verantwoordelijk voor is, op een gegeven moment heeft gekozen van Amsterdam. Wij moeten voor de kenniseconomie, de financiële dienstverlening. Hè, Amsterdam moet op, op de kaart worden gezet uh, samen met uh, Rijkman Groening. We gaan een, een uh, met Frankfurt en, en, en uh, Londen concurreren. Wij gaan voor de Kantoren. En iedereen, en ook vanavond weer in de uitzending ging het weer over die Zuidas. Die Zuidas, dat stelt helemaal helemaal niets voor, eigenlijk. Als je daar langs draait. Want ik ben dus daar geboren en getogen in het gebied. Er staan een aantal kantoorkolossen. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld in uh, Rotterdam, staan er veel meer, in Haag staan er veel meer. En Amsterdam praat als een soort megalomaan instituut. Dat moet het worden. Nou ja, met alle respect, maar als ik over de ring rij. dan vind ik het wel uh, aardig megalomaan ook wat daar staat hoor. aan, uh, aan financiële gebouwen. Nee, dat, dat, dat stelt helemaal geen moe voor. Axel Nobel staat daar. IRG staat daar. Uh, Baker McKinsey staat daar. en nog een aantal andere. Maar je bent er in de flits. ben je er voorbij. Ja. He? Ik bedoel. En, ...en praat... ...men heeft in Amsterdam... ...het megalomane gedacht... ...van alle maakindustrie moet weg... ...we gaan helemaal op de... Uh, ...dienstverlening... ...en kenniseconomie. En dat is gewoon mislukt. En dat beseffen ze... ...zelf niet. Maar wat Ivan Poelgeef nu zegt... ...dat die, dat hele verhaal van... ...dat er op bepaalde gebieden... ...kantoren moeten worden afgebroken... En dat dat kan, en dan moeten ze maar met planschade en toestanden. Dat slaat natuurlijk nergens op. Want Hoezo slaat dat nergens op? We moeten het bestemmingsplan gaan veranderen. Ja? En zeggen van dit en dat, dat wordt het bestemmingsplan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de bestaande situatie daardoor weg moet. Dat kan gewoon juridisch helemaal niet. Nou, dat kan wel degelijk als de panden nee, gesloopt gaan worden. Ja, nou ja, misschien dat u vindt dat het niet kan, maar er zijn inmiddels genoeg instanties die zeggen van de rest geen andere mogelijkheid dan dat er gesloopt gaat worden. En waarschijnlijk komt dat neer op een procent op 15 van oude leegstaande gebouwen nee, die uiteindelijk nee, gewoon tegen de grond gaan. Even, dat, is, dat zijn commerciële overwegingen, maar dat zijn geen juridische argumenten. Ja, maar wat wilt u dan, die gebouwen leeg laten staan de hele tijd? Nee, natuurlijk niet. Die moet je een andere bestemming geven. Ja, maar dat is toch ook waar aan gewerkt wordt? Alleen dat gaat niet bij elk pand lukken. Nee, dat is de veronderstelling. Kan niet, hij kan natuurlijk nooit zeggen van... En hij noemt dat niet met name, maar hij wil bepaalde gebieden gaan slopen. Ja. Nou, dat vind ik natuurlijk als een GroenLinks'er. Dat zegt, denk ik van nou, als jij nou uh, duurzaam bezig bent, ga jij... Ruimte die er is, waar behoefte aan is, waar mensen kunnen wonen, uh, weet ik veel, uh, kleine kantoortjes kunnen hebben, dat ga je zeggen, we gaan het slopen. Hij zegt niet, wat gaan we daarvoor in de plaats stellen? Hij zegt niet, daarvoor in de plaats gaan we woningbouw plegen, want daar heeft de gemeente geen geld voor. Zij, ze, he, ze, kijk, zij, de gemeente heeft zichzelf rijk geregend met dezelfde luchtbel waarvan hij denkt nu... oh, die ga ik even doorprikken. En dat kan natuurlijk niet, want jij kunt natuurlijk nooit zeggen van... u moet uw kantoorgebouw daar en daar gaan slopen, want... en dan wordt het stil. Nou, meneer, ik zou zeggen, schrijf een mooie brief naar de, naar de wethouder. Want ik kan niet namens de wethouder deze discussie met u aangaan, maar u heeft uw nee, punten in ieder geval gemaakt. Toch hoop ik wel even mee. Ik hoop het ook, dat hij lekker in de taxi nee, op de terugweg naar ons luistert. Is van, vanaf student, uh, studentenleider in die tijd, is hij in het gemeentebestuur gekomen op een gegeven moment. Ja. Maar hij heeft nog nooit één slag gewerkt. Dat is uh, die opmerking komt voor uw rekening. Dank u wel voor het bellen en een fijne nacht. Tot ziens. Jan heeft ook gebeld. Jan, goedenacht. Dag. Ik uh, heb gebeld om een idee naar voren te brengen... dat ik al een hele tijd geleden naar voren gebracht had. En dat was het over files. En uh, mijn idee is dat het ministerie van uh, ruimtelijke ordening... eigenlijk verkeerd bezig is geweest al die decennia lang. Ze moeten eigenlijk ontordenen. En er wordt te veel uh, vanuit de wet geregeld, terwijl je dat niet hoeft te regelen. Dat moet je eigenlijk vrijlaten. En dat zou je kunnen doen door de bestemmingsplannen zodanig uh, af te zwakken... dat je niet alles probeert te regelen bij voorbaat. Maar dat je er gewoon een grotere vrijheid geeft. Uh, dat je het niet zegt, daar is een woonwijk, en daar is een werkwijk, en daar is dit en daar is dat. Maar dat je gewoon zegt van: als het nou geen chemische stoffen zijn, dan kunnen kantoortjes en mensen door elkaar wonen. En het idee wat ik toen geschreven heb, toen is het naar ministerie, dat snapten ze eigenlijk helemaal niet. Dat was wel jammer. Dat is dat je bijvoorbeeld, dat is een beetje uitdagend, met zo'n ministerie met al die lagen, dat je dan gewoon op de even etages de ambtenaren laat wonen. En dat gaat natuurlijk in tegen het idee van... het ziet er mooi uit met glas en het zijn dure kantoren. Maar dan kunnen de ambtenaren gewoon één trapje oplopen... en dan zijn ze thuis We moeder, de vrouw en de kinderen. En dan hoeven ze niet van bijvoorbeeld het ministerie in Den Haag... in een auto te stappen naar meer en weer terug. Weet u dat me dat vreselijk lijkt? Als je maar één trapje op hoeft te gaan om dan thuis te zijn? Ja, Dan, dan neem je toch geen afstand van je werk? Dat is niet verplicht. En dan ga je nog even snel s'avonds even de trapje naar beneden om die klus nog even af te maken? Ja, want ik heb het zelf meegemaakt dat we uh, enthousiast aan het werk waren. Mm -hmm. En dat, uh, dat we met z'n allen dus uh, in het kantoor aan het slapen waren. Ja, je kan natuurlijk scheiden. Maar ik zeg niet dat het verplicht is. Ik nee, zeg alleen okay. dat het mogelijkheid geschapen moet worden. Ja. En niet dat je gaat verbieden, je mag niet te dicht bij je werk werken. Wie weet hoeveel... Mensen zeggen van nou, ik wou dat ik hier even een nachtje kon slapen. En dat ik niet acht uur hoefde te werken, maar tien uur werken. En dat ik dan de vrijdag en de donderdag vrij had. En dat je dat dan op een andere manier doet. Dat je een tweede huisje neemt ergens. Het is natuurlijk ja. wel wat, wat vroeger veel meer gebeurde. Toch, als je volgens mij in de regio Rijnmond, de petrochemische industrie... daar werden al die dorpjes daaromheen. Het zat natuurlijk ja. helemaal vol met mensen die daar ook werkten. In de Botlek ja, en in Pernis... Het was een sociale uh, bewogenheid van ja. mensen die dus een bedrijf hadden... en de mensen daar lieten wonen in de buurt. En die hadden een bepaalde gemeenschap. En die gemeenschap hebben die dus niet meer juist doordat je dat gaat scheiden. Ik zeg niet dat ze verplicht bij de werk moeten wonen. Als je heel ver wil gaan en je wil 100 kilometer rijden in de file... dan moet je dat zelf weten. Ja. Maar nu is de mogelijkheid ontnomen om vlak bij je werk te gaan... omdat het ministerie van uh, Ruimtelijke ordening besloten heeft... dat je dus een hele eind moet rijden... en je mag je volkstuintje niet in de buurt hebben... Of op het dak of zo. En je zou wel kunnen zeggen, in Zoetermeer zou je dus een aantal woningen tot kantoortjes kunnen maken. Ja. Dan kun je daar ook doen. En dan kun je zeggen, nou dan rij ik twee straatjes met fiets. Dan maar denkt u dat er, als je nu een leeg kantoorpand zou nemen en dat zou verbouwen tot half woning, half kantoor, zou daar interesse voor zijn, denkt u? Ik denk dat als je dat uh, uh, vrijlaat, dat is mijn insteek, mm -hmm. dus dat je dat automatisch van tevoren al... al uh, ja, als je aankomen, dan, dan zie je dus dat sommigen dat wel willen en anderen niet. Maar, maar nu wordt het niet mogelijk. Nee. Dat is wat ik bedoel. Ja. En dit lijkt mij dat het wel, wel leuk is. Ik kan me ook voorstellen, als ik zo'n flat zie, dan zie je allemaal mensen wonen. Dan zou je eigenlijk een etage vrij moeten maken voor een paar uh, ZZP'ers die bij elkaar kunnen hokken. En dan eentje met een, een kleuterkantoortje. Uh, uh, wat kleuters bij elkaar kunnen komen. Eventueel wat ouder vandaag erbij. Integreren. En in, in dus het ministerie. In grote gezelligheid. Uh, gewoon gezelligheid, ja. sociale gemeenschap. En in plaats dat je zegt: van, kom. We hebben hier uh, een, een scheiding van dit en een scheiding van dat. Gaan we integreren. En het is ook uh, duidelijk bewezen dat ouderen vandaag, hè, zoals dat ik dat niet meer mag noemen, want hoe <laughs> moet je zeggen dat zij tegenwoordig senioren, senioren ja. uh, Of 50-plussers of 70-plussers, dat maakt niet uit. Uh, dat die dus uh, uh, helemaal opleven als ze met kleine kinderen zijn. Dus je krijgt dan een andere soort gemeenschap. Ja. Die dus helemaal niet meer zo op financieel gericht is. En op. Want je ziet, vroeger had je een moeder de vrouw die de, voor de kinderen opvoedde... En nu heb je een heleboel stressige kinderen. Die moeten even snel werken, even snel de kinderen. Maar nu gaan we werken. het echt over Dit hele aantal. andere dingen hebben, <laughs> Jan. Dat dhalen je... we echt af. Dankjewel ja, nee, voor het bellen. Ik, ik, ik heb een totaal. Uh, je een totaal. Ja, dat is duidelijk. Die, die, die uh, probeert voor te, te maken. Ja. Dat je meer sociale eenheid ja, krijgt. Ja, en ja, dat nee, je duidelijk. de problemen oplost. En dat je ook die lichtstand oplost want dat, dat we nog alle allemaal leefbaar. gelukkig zijn ook. Dollartekens en eurotekens in de <laughs> ogen van mensen die dan prachtige dingen willen met vallen nou, symbolen zo hoog Misschien vatten. inspireert het nog mensen in ieder geval. Bedankt voor het bellen en een goede ja, nacht. Oké, okay, doei. Dag hoor. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Wat ik eigenlijk benieuwd naar ben is of u nou in een bijzonder gebouw woont. Want we hebben het over om kantoorgebouwen nou te gaan ombouwen tot studentenhuisvesting of tot hotels. Ik kreeg al een tweet van iemand, ik twitterde in Amsterdam dan wordt al gewoond in voormalige brandweerkazerne. Wagenpoort, Willemspoort. En er wordt ook gewerkt in voormalige kerken. Ja, dat is bij ons trouwens in het dorp ook het geval. Daar hebben ze ook een kerk. Dat is nu een soort uh, welzijnsinstelling geworden. Maar dat is toch wel bijzonder als je daar informatie gaat vragen. En je komt inderdaad in zo'n heel hoog gebouw, Dan krijgt toch een soort serene kerkelijke sfeer meteen... terwijl er gewoon nu gewerkt wordt als een, uh, en als kantoor wordt gebruikt. Ik ben heel benieuwd hoe u, of u dat soort ervaringen kent uit uw omgeving... of dat u weet van dat zijn echt bijzondere plekken... die nu tegenwoordig gewoon bewoond worden... of waar je kunt gaan, uh, gaan slapen. Moet u even bellen, 0800-1121. Mailen kan natuurlijk ook naar kazaluna.ncrv.nl. Martin de Wit, goedenavond. Ja, goedenacht. Hoe leuk zou het zijn om in een kantoorpand te wonen? Nou, dan heb je wel de juiste aan de lijn inderdaad. Ik heb heel wat vreemde gebouwen van binnen gezien ja? en bewoond. Ja? Geef er eens een paar. Mm, nou, een oud psychiatrisch ziekenhuis. Oh, echt waar? De ja, verschillende scholen, dat was een heel terrein trouwens. Waar was en, dat? Uh, omgeving Soest, uh, Zonnegloren, toen de tijd nog. Okay. Verschillende woningen, was toen als straks uh, En merk je daar dan, schoen... nog hangt daar nog iets van die sfeer? Of wat, wat merk je daar soms nog? Soms wel, ja, soms niet. Ja, je vindt soms uh, van alles uh, in, op oude terreinen. Hè. Dus er blijft altijd wel wat liggen. Of achter de muren is er altijd wel wat te vinden. Uh, dat was ook het punt wat ik kan zeggen. Van, uh, kijk, als je nu inderdaad, inderdaad op een uh, terrein zit wat nog helemaal ingedeeld is als zijnde. Uh, ja, een andere bestemming, uh, zoals een ziekenhuis of school, dan, dan, dan is dat gewoon even survival op het moment dat je daar al uh, uh, bent. Uh, de, want je kan het romantiseren zoveel je wil, maar je moet ergens wonen en je moet ook je voorzieningen hebben. Uh, het is uh, vaak koud in die grote panden. Ja. En, uh, ja, het is heel veel stof, heel veel uh, elektriciteit, soms die het niet doet in eerste instantie. Water wat nog niet aangesloten is. Uh, in de kou naar de wc lopen een, een kwartier, omdat het achterste wc-blok alleen goed werkt. <laughs> maar dat uh, is ja. natuurlijk echt als je het kraakt. Dat is natuurlijk anders uh, dan wanneer het echt officieel. Aan alle <laughs> ja, dat, dat nou, letterlijk nou, ook. Goed. Uh, dat is het volgende punt inderdaad. Want willen ze het inderdaad uh, opnieuw gaan indelen, dan blijft dat volgens mij een beetje het punt want dan moet vaak wel flink uh, in een, uh, een een bestaand gebouw uh, veranderd worden wil je daar uh, bestemming wonen voor uh, mm -hmm. in, in dit geval een wonen voor voor, uh, voor in de plaats krijgen omdat omdat het uh, ja, bijvoorbeeld alleen de kachelsysteem bijvoorbeeld in heel veel oude gebouwen. Je ziet hoe onefficiënt dat is. en uh, Ik heb al wel verschillende woonvormen genu gezien. Ook al waarin uh, mensen dan weliswaar uh, verbouwd zitten. En dan een studentenkamer genieten in een oude oude kantoorgebouw. Maar dat is naar mijn gevoel, en ik ben dan ook nog een beetje een architectenachtergrond heb ik. Niet helemaal afgeronde opleiding, maar ik heb me er altijd wel in geïnteresseerd. Maar het is voor mijn gevoel, het, is, het zijn woningen die... Uh, ja, niet eigenlijk voor jarenlang geschikt zijn voor Jan en Het is leuk maar... als je student bent. Ja, ik wou het zeggen, een vast... student ga je ook vanuit dat hij er niet twintig uh, jaar gaat wonen. Nee, nou maar er zijn er inderdaad ook een heleboel mensen die, uh, die dat studentenkozen wat minder hebben. Of die nog, nog schrijnend bij de ouders zitten omdat ze eigenlijk uh, al tien jaar op een wachtlijst staan. Ja. Dat is ook het punt wat ik wil aangeven. Eigenlijk is een, wordt een woning gebouwd als een woning, een kantoor wordt gebouwd als een kantoor. Ja. En eigenlijk is dit nu een beetje dan één en één is twee. Want we hebben kantoren nu leeg ja. en er zijn een heleboel woningzoekenden. En laten we die twee eens, of kunstenaars die een atelier zoeken, ja, laten we eens wat precies. zeggen. En, en laten we die twee eens combineren. Maar mijn gevoel is dat dat eigenlijk een hele lastige som is. Uh, want dat het uiteindelijk... eigenlijk niet goed samen gaat, qua sfeer in ieder geval ook. Qua sfeer, maar ook qua praktijk. Want ook in een, in een gebied waar nu het bestemmingsplan veranderd zou worden... bijvoorbeeld als woning, kan je zeggen... ja, is leuk, maar je hebt wel politie in de buurt nodig... en je hebt ook een winkel in de buurt nodig... Ja. en je hebt ook een kinderkrash nodig... en je hebt ook een brandweerkazerne nodig... en je hebt ook een beetje sfeer in een wijk nodig... En dat is dan natuurlijk uh, vaak doodlopende weggetjes en uh, achteraf terreinen die toch op een bepaalde manier ingedeeld zijn. als zijn de uh, industrieterreinen half, ja. uh, waar ook allerlei uh, andere activiteiten nog zijn. Heb jij ook gehoord, op dat soort plekken en, uh, gezeten dan? Jawel hoor, ja. Ik heb best wel wat, uh, wat plekken gezien. inderdaad. Op industrieterreinen heb ik ook gezeten. Maar dat wat voor gebouw dan? Wat zegt u? Wat voor gebouw dan? Um, dat was een, toevallig een woonhuis midden in een uh, in een uh, midden in een uh, industrie. Dat was al een woon, eigenlijk een oude dienstwoning, wat net ook werd aangehaald. Ah, Oké. Okay. Maar niet ideaal om, kijk, het is leuk uh, als je de, natuurlijk, ik was, ik was toen ook nog wat jonger en ik word nou wat ouder. Ik ben eigenlijk nog steeds zoek, op zoek naar een gewone woning, ja. als dat ik me heb ingeschreven. En dat het hier nog zeker vier jaar, vijf jaar gaat duren voordat ja, ik wat ja. heb. Want zo'n oude dienstwoning, uh, als je daar dan zit midden op een industriegebied, ja dat is ja, natuurlijk... dan ga je de muziek sowieso hard zetten. Hè, ja. De radio. ja, dat is het voordeel. Dat zijn wel voordelen, ja. Maar het is s'avonds wel heel leeg om je heen, denk ik, of niet? Uh, leeg, ja, ja, dat heb wel iets, ja, ik bedoel, uh, dat, uh, ja, je moet wel, uh, ik ben ook wel, uh, ik heb ook inbrekers moeten via hoor, uit mijn panden, ja? of psychopaten, die uh, dachten een nachtje te kunnen slapen bij je, dus het is ook nog wel een avontuur, uh, zogezegd, en uh, in je eentje uh, achter uh, in een industrieterrein met de fiets zien te komen als, uh, als, als vrouw of als, uh, weet ik wat, bejaarde, wat ik net al hoorde, dat ze er ook, of kindercrash, ja, ja, ja. Maar net kunnen en, en, en oude liften moeten we er ook wel vaak uit. En een liften die in kantoorplannen zitten, hebben vaak hele dure onderhoudscontracten. En die, die, die, die, die, die verwarmingen die er allemaal eens in zitten. Dat, dat moet ook allemaal ja, anders. Ja, ja, ja. Want Je hebt enorme kosten anders als individu. Ja. Kortom, het dus is ja, nog niet zo makkelijk allemaal. Nee, ik denk dat het nog uh, ja, dan, dan maar liever slopen. Of of ja, met, met, met spijt nog eens even terugdenken aan de. Wat was het? De coöperatieve sociale woningbouwverenigingen, toch? Die hebben toch ook wel een flinke slag oh, ja. aangelaten. Ja. Want ja. hadden die nou eens wat huisjes gebouwd voor een bepaalde groep, dan was dat de, de woningmarkt wat minder nijpend ja. geweest, denk ik. Maar waar dat woon was... jij nu trouwens? En wat voor huis? Uh, op het moment, dat is heel bijzonder, in een pand wat uh, volgende week plat ligt. Dus ik Pardon? ben uh, het laatste kamertje heb ik en de rest van het pand wordt om me heen gesloopt. Nee 100. joh, dus... echt waar? Ja, dat heb ik wel weer zijn eigen. Uh, zijn charme. <laughs> dat was even oorlog deze week. Want we waren muren boven me aan het afbreken. Dat nou. ik even voorzichtig ging vragen of het nog wel veilig zat. Maar dat was allemaal niet in het geding. Dus maar waar jong, is dat maar, dan? Ja, ik zou de locatie niet noemen. Oh, Oké, okay. je maar, zit daar niet geel legaal? Uh... Nee, ik zit hier tijdelijk. En dan, uh, dan vinden we wel... Ik heb nog vier, vier weer een nieuwe... Daar kom je op hetzelfde punt. Van, ik ben ook nog uh, schilder, zogezegd. En dus atelierruimtes zijn er ook wel te vinden natuurlijk. Ja. Echter, Daar kom je op het vormen van... Uh, van uh, weet je, je kan alle, overal wat atelierruimtes willen maken. Maar de, een atelierruimte is natuurlijk... Een kantoorpaand is ook niet zomaar weer een nee. atelierruimte. Nee. Dat is ook iets... Dus, nee, qua milieuvoorschriften nee. en qua gehoor... Ook een zus zo, dus nee, maar heel even nog, Martin, ik probeer me dat voor te stellen dat jij in een gebouw zit, als enige, ja. Ja. en alles, is het een flatgebouw of zo? Je hoeft niet te zeggen waar het is. Dit is een vrij grote winkel, Annex Oud, woont midden het midden in het centrum van Nederland, letterlijk in het centrum van de grote stad in Nederland. En daar uh, zit je ja. gewoon en om je heen wordt alles al gesloopt. Dus als jij ja, ochtends wakker wordt. Het is worden, ook nog uh, 8 miljoen <laughs> geloof ik, waard. maar. Wat is ja. de raarste plek waar je hebt gezeten? Uh, dat was toch wel een psychiatrisch ziekenhuis inderdaad. Ja? Dat, uh, dat voelde toch wel. Ja, al was het maar voor de sfeer hoor, uh, toen uh, daar. Maar dan daar zag je, je ook nog uh, behandelkamers en dergelijke. Nou, het was een oude uh, TBS terrein ook nog, waar uh, mensen die tbs toen de tijd hadden. Uh, zeg ik het goed? Ja? Oh, TBC, natuurlijk. De oh, TBC. <laughs> ik zeg TBS. Nee. Ja, TBS TBC, heeft wel op nou, zich psych psychiatrische achtergrond, maar. Uh... Ja, het zou nog kunnen. <laughs> maar, nee, ja, de, de, dus er was wel uh, dat ik dacht van, uh, nou, als het maar niet uh, besmettelijk nog is in die oh, jaren. Oké. Okay. En en, en er lag nog een oude, een oude, een oude, wat, wat service weet ik nog, in de bosjes. En uh, er stond nog een oude ledikant met van die spijlen en zo. Dus en nog wat, wat uh, ja. bizar Ja, je vindt altijd wel wat hoor in panden, dat is zeker. Uh, ja. Uh, ja. Op scholen zie je vaak op zolders, hè, oude kaarten liggen. Maar uh... oh, je hebt ook op scholen gewoond ja in oude scholen zeker ja ja die zijn nu onder wel verbouwd als uh, dokters uh, dat zie je ook veel hè dokterspraktijken okay, ja. in de grote steden maar daar uh, zit ook weer een uh, maximale aantal aan want op een gegeven moment bouwen ze alle panden in de stad zo'n beetje als uh, tandartspraktijk omgebouwd ja, maar daar is ik ook een uh, aantal aan hoe vind je al die plekken dat is gewoon een kwestie dat je uh, hoort dat iets leeg staat ofzo. Uh, ja, ik ben uh, particulier bewaken, dus dan ga je ook via via een beetje werken. Hè? Dus ik uh, ben eigenlijk ook, uh, ik ben kraker maar, en ook anti-kraker geweest. En, maar op het moment ben ik, ja, als kraker niet meer bestaat, panbeheerder, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. ja. En dan een particulier bewaken. Je geeft basis. er een mooie naam aan gewoon. Ja, ja, ja het is toch uh, in die zin, kijk als jij een levensstaand pand hebt en het is een heleboel geld waar, dan heb je als eigenaar, altijd of meerdere eigenaren, hebben de zenuwen. ...dat er iemand ingaat, dat ja. de post uh, voor de deur oploopt... ...en dat er, dat er wel eens een leiding kan breken in de winter... ...en die stress, die heb ik allemaal om mijn nek... Ja. ...of er geen graffiti's tegen de wand aankomen... ...en of er s'nachts niet een psychopaat naar binnen gaat bijvoorbeeld... Ja. En als je het dan weer bekijkt, dan, uh, goed, dan heb ik mijn woning. En dan heeft hij uh, zijn rust hè, rond, de, rond de feestdagen en ja. andere dingen. Ja. Dus dan is één, en twee, één wel uh, twee. Maar ik zeg, dan ben ik een, een kampeerder hoor. Dus ik heb het altijd als kamperen gezien. Nou, leuk. Martin, dank je wel voor het bellen en voor al je verhalen. Dankjewel, ja, een klein inkijkje zo op die manier. Ja, hartstikke dan... leuk. Oké, okay, ja, succes met de uitzending Bedankt door 0800 ja, 1121. ik noem mijn telefoonnummer nog even... voor als u op een bijzondere plek woont. Nou, Martin heeft er wel heel veel gehad. En uh, Eline die, uh, twittert al dat ze zelf in een voormalig weeshuis... in Koog aan de Zaan heeft gewoond. Ze zegt, daar wordt natuurlijk wel min of meer gewoond. Maar dat is toch wel een ander gevoel. Dat is hetzelfde natuurlijk als in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar woonden ook mensen. Maar als je daar zelf in een keer gaat wonen... is het toch anders. En in Breda schrijft, heb ik vijf jaar lang in een dakschuurtje gewoond. Achterbij 2,6 meter en 1,9 meter hoog WC en douche over het dak bereikbaar. Hashtag koud. Ze leeft in mijn huizen, in warme are books and books on Jesus' tongue. She sings epic and rallies. The smart tunes go la-la-la-la-la, the key to the city. Een Nederlandse zinger-songwriter. Bijzondere plekken waar mensen wonen. Daar hebben we het over vannacht. En u kunt bellen op 0800 1121. 0800 1121. Of mailen naar casaluna.ncrv.nl. Ik hoorde al van een brandweerkazerne, een psychiatrisch ziekenhuis, een, een oud pakhuis, een school. Misschien was u vroeger ook een, net zo'n actieve kraker als Martin de Wit. die op de meest bizarre plekken heeft gewoond. Nou, dan wil ik dat heel graag van u horen. U kunt natuurlijk ook mailen casaluna.ncrv.nl. En we hebben het over die bijzondere plekken om te wonen, omdat. Uh, waarschijnlijk in de toekomst een aantal kantoorpanden zullen worden omgebouwd tot studentenwoningen of tot hotels, omdat er zoveel kantoren leegstaan. En er moet natuurlijk wat aan gebeuren, want anders dan, uh, wordt die leegstand alleen maar erger. en zouden we over een paar jaar wel eens met 25 aan leegstaande kantoren in Nederland te maken kunnen hebben. Iemand uh, die woont in een gemeente waar het relatief goed gaat, is Peter uit Heerlen. Goedenacht. Goedenacht. Volgens de officiële ja. Het gaat hier hartstikke slecht in, uh, in Heerlen. Maar volgens de officiële cijfers, kan ik u vertellen... zit het de gemeente Heerlen doet het erg goed, namelijk relatief gezien 9 terwijl het landelijk 14 leeg staat. Maar u heeft nou, hele andere ervaringen. Ja, ik woon zelf in Heerlen. En um, hier staan acht schoolgebouwen leeg van het Arcus College. Acht scholen staan leeg. En dan wil de gemeente Heerlen, de SP-wethouder Lex Smit. Wel een nieuwe school bouwen voor 10.000 leerlingen. Terwijl Heerlen maar uit 80.000-85.000 inwoners bestaat. Maar er zit toch met die, met die school. Daar is toch ook heel wat om te doen. Dat die miljoenen op de bankrekening hadden staan. En, uh, daar... Juist. Ja toch? Dat was in Juist. de Slag om Nederland ook, volgens mij, een paar weken geleden op televisie. Juist. En die... en dat heb ik gezien in het programma De Slag van Nederland, om Nederland. En ik herkende alles erin wat uh, Leers heeft gezegd. Ik vind zelf, alles draait maar om bouwopdrachten en bouwopdrachten van die SP-wethouder Lex Smith. De best mogelijke gebouwen, een groot theater staat leeg, maar het arbeidsbureau, vijf etages hoog, dat staat nu leeg en er is een nieuw arbeidsbureau gebouwd. Uh, de straten hier in Heerle en in Hoensbroek, en is ook gemeente Heerle. de straten zijn perfect in, in orde. Het zijn mooie gladde tapijten. Nee, Lex Mees van Heerlen, de SP-wethouder, heeft ze opnieuw laten asfalteren. Het gaat gewoon om bouwopdrachten... En de realiteit is gewoon, het gaat erom welk bedrijf... niet het goedkoopste is, maar welke eigenaar, welk bedrijf... duwt de grootste zwarte envelop onder de tafel naar de wethouder. Ja, maar maar dit is het bijzondere feit... vind ik wel, dat in, wat ik heb begrepen in Heerlen... is hm? in ieder geval de regeling dat er pas iets nieuws wordt gebouwd... als er een bestemming is voor een oud gebouw. Dat is in ieder geval hoe men tegenwoordig in Heerlen de leegstand tegengaat. Nou, nou, nou, nou dat is een hele mooie theorie. Als dat zo was, dan was de SP-wethouder... ...want zelf even voor de camera verschenen... ...hij wou zelf niet reageren... lijks niet... Um, dat, dat, ...er staan acht schoolgebouwen... hartstikke leeg... Ja. Dat, acht, ...en hij wil een nieuwe bouwen... ...voor 10.000 leerlingen... Mm -hmm. en, en, en, ...en daarbij wil hij het glaspaleis bouwen... En, ...een heel mooi winkelcentrum... In, in, een, in een mooi bosrijke omgeving, waar een slootje ligt, waar een riviertje ligt, waar zijn nou al die milieuactivisten, waar zijn die gasten dan? Het draait allemaal om geld te staan. Het is zulke grijs, gouden uh, gemeente, daar word, je, daar word je niet vrolijk van, want ik wil ook verhuizen. Te huur, te huur, te koop, te koop, aan die verschrikkelijk grote gebouwen die maar leeg staan, het is, het is gewoon het terechtpunt. Voor, voor junkies, maar drugs. toen het nog niet leeg stond, een aantal jaren geleden... toen was ik heb een tijdje nog gewerkt in Heerlen... was het drugsprobleem bijvoorbeeld ook al hartstikke groot. Dus nou, ik weet niet of dat het, nou met, alleen maar met die leegstand te maken heeft. Daar heeft u helemaal gelijk in en het is nog steeds een, een drugstad. Net als Maastricht, Heerlen, het, het zijn de... Uh, maar de leegstand, daar, daar is geen politie, daar loopt geen inwoner. U en ik durven daar ook niet te lopen. Het is het trafpunt ja. van criminelen. Het is zulke grijze als u kent heel. Het is een hele grijze, grauwe stad. Ja. En, en het arbeidsbureau ligt helemaal leeg, vijf etages. En het theater ligt helemaal leeg. En toch wordt er gebouwd in een mooi, wel eens een glaspaleis van 100 miljoen ja. euro kan ja. bouwen. Wat, wat zou er wat u betreft om met, met die gebouwen, wat zouden dus ze als mooie bestemming kunnen hebben, wat u betreft? Nou, uh, de, de 10.000 leerlingen die, die helemaal niet bestaan in Helen, die kunnen allemaal opnieuw gehuisvest worden in, in de scholen. Uh, er ligt ja. hier een HTS vrij, een, een, een, een hele grote school, een hele grote muziekschool. Er is een enorm uh, te, tekort aan, aan opvang voor daklozen. Uh, uh, uh, Dat en, zou je uh, bijvoorbeeld uh, in het arbeidsbureau kunnen doen? Dat zou je ja, Het arbeidsbouw ook zo'n verschrikkelijk grof, vies, vies, vies gebouw. Je wordt er gewoon depressief van, van al die nee. grote gebouwen. Het Arcus College, al die scholen die leeg staan. Zo'n horizon vervuilende gebouwen. Nutteloos en doelloos staan ze langs de straten. Maar zou je ze dan misschien beter neer kunnen halen? Nee, nee, nee. Dat niet? Gewoon, gewoon de ambtenaren uh, erin plaatsen. En, en, uh, nou ja, maar ook, ook het, het ombouwen, want er moet internetkabels liggen in de gebouwen. Dat is allemaal die waar. We hebben tegenwoordig. In 2012 hebben we een digitale internet, net als een digitale telefoon. Het, het is letterlijk alles draait om geld. Het gaat om de bouwopdrachten. Ja. Ja. Bouwopdracht. En de, de overheid. De, oh, sorry. De, Degenen die zich aanbieden voor de bouwopdrachten, nogmaals, het is degene die de grootste envelop onder de tafel. Nou, Lex Meets heeft uh, uh, uh, degene die die. Ja, u zegt dat, plan... weet je, ik kan dat niet, uh, dat is uw bewering. Ik kan daar verder niet uh, op reageren nou, of dat wel of niet zo is. Maar slag... nou, ik heb het van die makelaars ja. en architecten zelf al gehoord. Het is, en dat noemt zich dan SP, Socialistische Partij, de burgemeester is Partij van de Arbeid. Het draait toch allemaal om geld. Als het privé gaat, alles is te koop en ieder heeft zijn prijsje. En de ja. SP, ik vind het zulke een onbetrouwbare gast in Heerlen. De P van de zo'n onbetrouwbaar. Ja, nu gaan maar... we de hele politiek doornemen. Dat was nee, nee, dan weer nee, niet maar... het onderwerp vanavond. Prachtige wegen. U kent toch Heerlen? Ja, ja, ja. Prachtig gladde wegen. Waarom moet overal waar mogelijk, ja. Mo moet er aan nieuwe wegen gelegd worden? Ja. Ook, die allemaal, ook die extra hobbels in Heerlen. Die hobbels op de wegen. Het zijn alleen maar bouwopdrachten van 10.000 euro. Okay. Om een hobbeltje ja. over te rijden. U heeft inmiddels uh, het punt duidelijk gemaakt. Dank okay. u wel voor het bellen. En dank u voor het, eh, goede, het goede onderwerp van uw programma. Oké, okay, hartstikke graag gedaan. Fijne nacht nog. U hetzelfde, mevrouw. Dag. Dag hoor. Ja, de een zit de leegstand erg dwars, de ander die, uh, ziet het uh, als een mooie gelegenheid... om juist in zo'n bijzonder gebouw te gaan wonen. Sita van de Veer, goedenacht. Hij heeft volgens mij op een uh, bijzondere plek uh, gezeten. namelijk Een vriend van mij heeft dat ook een tijdje gedaan. Een hele oude boerderij die gesloopt zou worden... omdat daar een groot hotel zou verrijzen. Totdat inmiddels het halve boerderij was afgefikt en het dak open lag. En hij woonde daar nog steeds enorm tochtig. Geen verwarming meer. Hij heeft het jarenlang volgehouden totdat zelfs de boel werd uh, uh, leeggeroofd. En toen is hij toch maar eventjes uh, tijdelijk ergens anders uh, gaan wonen. Maar volgens mij heeft Tita van der Veer ook op uh, een boerderij gewoond. nacht. Ja, nacht. Een beetje hetzelfde ook... verhaal, of niet? Nee, oh, dat niet. Heb, uh, uh, niet hetzelfde verhaal. Er moest een Phoenixwijk uh, komen. Oh, oké. Okay. Dus de, het was wel een boerderij die moest wijken ook uiteindelijk? Ja, die moest ook wijken. En nu ligt er een golfterrein. Huh? Oké. Okay. Net even wat anders. En daar, uh, ja, daar heb ik me altijd aan gestoord. Ja? Maar wat, voor, nee, wat was het voor boerderij? Was het gewoon een mooie nee, monumentale gewoon, boerderij? Uh, ja, of? het was wel een kleine boerderij. Met uh, landbouw, uh, akkerbouw en weiland. En waar? In de Harmenmeer. Oké. Okay. En, dus, en u woonde uh, daar al heel lang? Of, uh, voordat u daar huis moest? Ik heb doorgebracht. Oh, mijn okay. vader heeft daar 40 jaar, 50 jaar doorgebracht. En toen werd er gezegd: van uh, dit krijgt een andere bestemming, u moet weg. Juist. Heetje, hoe gaat dat en dan? Daar kwam, daar kwam helemaal niks van. Ja, hij moest wel weg en hij is uitgekocht. En uh, daar zijn geen financiële problemen natuurlijk bij geweest. Nee. Maar uiteindelijk is het niet doorgegaan omdat uh, het Rijk nog niet besloten hadden hoe de snelwegen moesten lopen tussen Den Haag en Amsterdam en Den Haag en Haarlem en Delft. En noem alles maar op. Dus toen, uh, dus toen hebben ze gezegd die Vinexweg die schrappen we en in plaats daarvan gaan we een uh, golfterrein maken. Nou, zo is het uitgepakt. <laughs> dat is ook raar. Ik heb ook met verbazing gekeken. Ja, maar toen was u al weg. Toen u, want hoe is dat gegaan? met u op een gegeven moment gewoon nou, weggegaan? Nou, ik ben dus... studeren ergens anders. Maar uh, in die tijd is mijn vader dus uitgekocht. Ja, en toen hebben ze de boel plat gegooid. Uh, met het idee van, uh, daar komen huizen. En uh, nou, dat is er dus nooit gekomen. Nee. En waar bent dus u zelf gaan wonen? Uh, Waar bent u zelf gaan wonen? Ik ben gaan studeren in Wageningen. Ja, en, en nu? Waar woont u nu? Ik woon nu in Venendaal, maar ik ben twintig jaar in het buitenland geweest. Oh, echt waar? Ja. In veel verschillende landen, dus ook in veel Ver weg ook? Ik heb gewerkt in Mozambique en in Cambodja en in Vietnam. Oh, maar dan heeft u wel op hele bijzondere plekken gewoond ook? Ja, ja, dat was heel leuk. Ja, want als je in Mozambique ja, woont, hoe ziet je huis er dan uit? Wat zegt u? Als je in Mozambique woont, hoe ziet je huis er dan uit? Ja, toen was het 85, 88, dus toen was daar nog oorlog, dus ja, je had twee uur stroop per dag. Oh, echt waar? Ja, en uh, ja, het was een beetje behelpen. Maar was dat dan, is het dan wel gewoon een huis of moet je meer aan een hut denken of hoe? Nee, nee, nee, ik had wel een huis. En uh, er was ook een auto van het project. Dus wat dat betreft kon ik heen en weer gaan, maar uh, af en toe riepen ze van... nu komen de bandieten ja. in Portugees dan, de bandido's, uh, branden en dan reed je weer snel terug. <laughs> en dat je 15 mensen op je auto, terwijl er maar acht konden... Oh, vonden. echt waar. Jeetje. Wat deed u voor werk dan? Was het, was het, uh, ontwikkelingswerk, ja, het ontwikkelingswerk of ontwikkelingswerk, zo? Ja. ontwikkelingswerk, okay. ja. En waar heeft u nog meer gewoond, zei u? In Cambodja. In Cambodja? Ja, dat was heropbouw. Maar dat is ook uh, net even anders wonen dan een, uh, een gezinshuis, denk ik. Een gezinswoning Ja, noem daar was het iets primitiever. Ja. Ik had geen uh, stroom, geen water. En uh, nou ja, we redden het wel. En dan wel een eigen kamertje? Of zit je dan met meerdere mensen in een, uh, in een ruimte? Nou, je zit in zo'n oud huis met bamboelatjes eronder. En dan, uh, ja, dan leg je een mat neer. Op de grond, dat je je toch gewoon uit kan kleden. zonder dat iedereen onder het huis het kan zien. <laughs> dat is, dat is nog op mijn dingen. Dat is wel een hele andere manier van wonen, in ieder geval. dan waar we het nu ja. over hebben. He? Ja, onvoorstelbaar. En nu woont u in Veenendaal, zegt u? Ja, daar is echt. Veenendaal ja, dus, is. Uh, 2002, ben ik terug. Dat is wel echt een van de uh, st dus steden waar heel, over, heel ja. veel leegstand is. Qua kantoren. Merkt u daar wat van, of niet? Ja, ik weet er wel van. Uh, Veenendaal heeft bijna de ratio volgens ja, mij. Van, ja, uh, klopt. Bijna 30 procent staat leeg. Dus uh, ja, je, je fietst er langs en je ziet het. Ja. Maar wordt en het daardoor... Vind ik het gods geklaagd. Ja. Maar wordt het ook daarom... minder fijn om er dan te zijn? Of uh, uh, dit leidt het niet echt tot verloedering? Nee, ze zijn niet aan het verloederen. Oké, okay, dat niet. Nee. Dat hebben we hier nog niet, maar er staan er uh, 14 of zo, staat te koop. Ja, heel veel, ja. ja. Maar ja. wordt er ook nog bijgebouwd? Uh, dat heb ik... Nou ja, Ede is nog aan het bijbouwen, volgens mij. Dat wel, ja. En Ede en dat gaat onderhand tegen elkaar aangroeien. Ja, ja. En dat is allemaal uh, industrieterrein en kantoorgebouw. ja. Dus de vraag of dat ja. nog ooit uh, gevuld gaat worden, inderdaad. Ja. Dan... wat wel leuk is, dat een oude uh, school, want daar hebben ze ook weer een nieuwe voor neergezet. Maar een oude school, die uh, gaan ze nu proberen om in te richten voor uh, starters. Oh, oké. Okay. Met uh, ja, twee kamerwoningen enzovoort. En dat gebeurt ook op mijn flat waar ik woon. Dat ze op een gegeven moment uh, ja, uh, flats in tweeën delen. Ja, Zodat dat ze hem kleiner maken eigenlijk. Voor uh, starters enzovoort. Okay. Dus. En die school, dat dus. is een oude basisschool of zo? Nee, dat is uh, een middelbare school. Oké, okay. lijkt me wel bijzonder hoor. <laughs> zou ja, je... dat is ook bijzonder. En ze doen hier echt hun best om... Uh, ja de oude gebouwen te gebruiken. Maar ja, de nieuwe gebouwen, die allemaal de laatste vijf jaar neergezet zijn... dat is allemaal, uh, ja, geld, ja. laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. En die zitten te wachten op nieuwe huurders en die komen niet. die komen niet. Nee, dat is inderdaad een groot landelijk probleem. Maar Venendaal uh, spant wel bijna de kroon, zeg maar, in Nederland. Nou, bedankt voor het hele verhaal, Sita. Ja, dankjewel slaap lekker Even straks Oké. Okay. slaap lekker dag hoor dag. So rasul So ikone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 Denge mani vi bolo kai kanadi khata la mola Hove nani dusukasie Hove nani sonjae sa aa aa so wa so wa wa so Mooie muziek hoor. Fatumata Diawara was dat met het nummer SOA. U kunt bellen op 0800-1121. We hebben het over leegstand. Die is enorm groot, de leegstand van kantoren in Nederland. En als we niet oppassen, wordt die alleen maar groter. En daardoor moeten natuurlijk nieuwe bestemmingen worden gevonden voor die gebouwen. Bijvoorbeeld woonbestemmingen. En dat bracht ons op het idee om eens aan u te vragen... Van, nou woont u in een bijzonder gebouw, wat vroeger een andere functie heeft gehad? Of heeft u in de tijd dat u nog wild was flink lopen kraken en in een oud schoolgebouw bijvoorbeeld gezeten... of in een oude fabriek of in een oud pakhuis dan uh, kunt u bellen. 0800-1121 of een mailtje sturen naar casaluna bijvoorbeeld in Rotterdam had je, heb je altijd een noord gehad, een gevangenis. En die is nu leeg, want dat is echt een prachtig monumentaal pand, waar ze ook drukdoende zijn bij wat voor functie dat nou gaat krijgen. Moet je je voorstellen dat dat dan wordt omgebouwd tot appartementen. Dat je dan in een oude gevangenis komt te wonen, wat op zich een mooi pand is, maar van je weet, hier hebben dus heel veel boeven gezeten. Ja, dat lijkt me toch wel een uh, bijzonder idee. En het is natuurlijk hetzelfde als je in een oude School zit. Stel je voor dat jouw school, je oude lagere school, leeg komt te staan en je kan denken: Nou, voor mijn eerste woning het lijkt me best leuk om daar als starter een leuk appartementje te krijgen. Een oude kerk in Maastricht, weet ik dat ze kerken hebben verbouwd. In Amsterdam kregen we een tweet over, schijnt er ook in uh, oude kerken gewerkt te worden. Dus dat zijn allemaal uh, bijzondere plekken in ieder geval om te wonen of om te werken. U kunt nog bellen, nog eventjes 0800 1121 of een mailtje sturen naar casaluna.nchv.nl. Say it's only a paper moon Sailing over a cardboard sea But it wouldn't be make-believe If you believe in me But yes, it's only a canvas sky Hanging over a muslin tree But it wouldn't be The Bonnerman Man Bailey world, just as so phony as it can be. Paul McCartney it's it's only a paper moon de leegstand in Nederland is ontzettend groot van de kantoorgebouwen. In het eerste uur heb ik daar een uitgebreid gesprek over gehad... met de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest. Hoe hij denkt de boel te gaan oplossen. Nou, hij zegt, uh, je kunt er niet ontkomen om een deel te gaan slopen van die gebouwen. Maar die natuurlijk zou het ook goed zijn als een deel een andere bestemming gaat krijgen. En dan kun je denken aan uh, hotels of aan uh, um, st uh, hoe heet dat? studentenwoningen. Nou, we hebben al besproken van wat nou uh, een andere bestemming kan zijn. En uh, Marianne, die had ook op Facebook nog een berichtje achtergelaten van ons... van waarom niet een complex voor senioren... met een ruimte voor doktoren en fysiotherapie en een fitnessruimte. Daar is ontzettend veel vraag naar. En dan kan je dus de boel combineren. Dat is wel wat meer bellers vandaag al zeiden, vannacht. Van ja, je kunt ook moet niet één bestemming hebben... maar je kunt daar meerdere verschillende functies in één gebouw gaan creëren. Dankjewel. Als u een berichtje achter wilt laten... ga dan even naar onze Facebookpagina. En dan kunt u natuurlijk een krabbeltje neerzetten. Ria, goedenacht. Goeienacht. Je woont in een bijzonder gebouw. Ik woon in een gebouw van de architect Dudok. Kijk eens aan, dat is op zich al bijzonder. Dat is namelijk bijzonder. bijzonder, dus met één kant aan het water. Ja. En de andere een ronde kant. Ik woon in, een, in de ronde kant. Ja. En, ik heb een, en het was vroeger, het is oorspronkelijk gebouwd, als een bank. Oh, echt waar? Hebben ze ook en, nog wat een, geld in die kluis, de kluis de achtergelaten bank. of niet? Oh, jammer, dat wel niet. Als je in Schidander zegt. Uh, ik woon in het Dudok-gebouw, dan zeggen ze hè. En als je zegt, ik woon in de Halfbank, Oh, de Hafbank. Dan weet iedereen welk gebouw je bedoelt. Oh, echt waar. Waar staat dat gebouw dan? Staat het in het centrum of zo? Oh, het staat Paul centrum Oh, echt waar. ligt echt heel mooi. En ik heb een oude foto. En dan zie je echt van het begin. Uh, ik denk dat hier zeg maar een stuk of acht appartementen aan de galerij liggen. Maar dan zie je dus in die, al die acht appartementen... bureau aan bureau aan bureau... met allemaal mensen die met pootskaarten zitten te werken. En het is zo prachtig om te zien... dat die, waar je nu woont, dat daar allemaal mensen gewerkt hebben ja? heel lang. gek idee is dat toch? Ja, is ontzettend leuk. En wat die seniorenwoningen betreft... moet ik toch eventjes... Want bij ons is het een probleem, bijvoorbeeld er was een vrouw die had een hartaanval, om, eh, om eruit te komen. Dus wat dat betreft moet er wel opgelet worden, want je hebt toch speciale voorzieningen ja, ja, nodig. Die... Ja. De brandweer die kon met de auto, want die was te hoog. Niet door de poort komen. En toen moesten ze aan de voorkant moesten ze door de ramen, moesten ze er buiten halen. Um, de, al, die gebouwen hebben natuurlijk hun eigen structuur. En zeker zo'n uh, Dudok-gebouw. Het is een, een monument. Maar is het ook een heel, als het een oude bankgebouw ja, het is, een verzekeringsbank. Dus het is niet natuurlijk een heel zwaar beveiligd uh, bankgebouw geweest. Nou, in die tijd waarschijnlijk wel. Er is een enorme kluis ingekleed. Ja? een buurvrouw. Is daar nog iets van te, zet... te zien? Huh? Is daar nog iets van te zien? Ja, ja, ja, daar woont... <laughs> Je hebt het vleugel, en dat is de directeursvleugel, en daar stond ook de kluis. En wie woont daar nu? Daar woont gewoon een mevrouw, ja. Ik bedoel, daar woont iemand, en beneden woont, woont ook iemand. Dat zijn de twee... Diepingen boven. Het is niet zo hoog hoor. Het is twee verdiepingen. Later is er nog een vleugel aangebouwd. En er is. Toen het appartementen werden, is er nog een, aparte, een, een verdieping opgezet. Maar het is uh, zeg maar twee hoog. Oké, okay. ja, ik zit even die op internet derde Die, die te zie kijken. je bijna niet. Die zitten wel op, maar die zie je bijna niet. Dat hebben ze heel mooi gedaan. Om het gebouw niet te ontzieren. hè? Want dat is een heel elegant gebouw. Ja. Maar het is erg mooi, het is half rond inderdaad. Uh, uh, aan mijn kant is het rond. Dus ja. Ik kom in de kamer en dan kijk ik dus rond uit. Je weet echt niet wat je ziet hoor. Het is echt een grap. ronding. En daar heeft hij, en dat, dat, daarom is het zo ingewikkeld, hij heeft daar ingemaakt dubbele ramen. Maar die dubbele, 1937 is het gebouwd. Die dubbele ramen, daar zit 10 centimeter tussen. Zo. Nou moet je je voorstellen dat ik 17 ramen heb in die ronding, dat als dit gewassen moet worden. Ja, fijn. Ja, dat hij je... het is ook toch in drie stukken verdeeld. Nou, ik zou Ria dat wekker maar om zes uur gaan zetten en oh, ja, even de ramen gaan zemen. dan Moet je aan drie kanten, moet je gaan schoonmaken. Nou, en dan moet je. Dat gaat bij mij. De ook. Bedankt dat je op de valreep nog even belde. En een fijne okay, nacht. Dag. <laughs> dag, hoor. Ja, het is toch wel gaaf. Wonen in zo'n oud bankgebouw. Goed, bedankt voor al uw reacties vannacht. Morgen in Casaluna is Marietje Schaken te gast. D66-Europarlementariër. En dat gaat over het verdrag van Maastricht. Wat dan precies twintig jaar geleden is afgesloten. Zometeen, de nacht klinkt anders. Ik wens u een hele fijne nacht verder. Dag.